Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Oekraïne zet een streep door de top van Midden- en Oost-Europese leiders die deze week in Yalta zou worden gehouden. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev bekendgemaakt. Vrijwel alle Europese leiders boycotten de conferentie. Ze zijn ontevreden over de manier waarop de Oekraïnse regering omgaat met de oppositie, in het bijzonder met oud-premier Timoshenko. In Moskou zijn vannacht zeker twintig betogers opgepakt. Ze hielden met ruim honderd anderen een sit-in in een park bij het Kremlin als protest tegen president Poetin. Ook twee vooraanstaande oppositieleiders zijn opnieuw gearresteerd. Ze zaten zondag ook al korte tijd vast. Gisteren rond de inauguratie van Poetin werden meer dan 100 mensen gearresteerd en zondag al 400. De demonstranten noemden de verkiezingen een fars. Ze pleiten voor democratisering. Het aantal mensen met dementie zal waarschijnlijk minder snel stijgen dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Door de vergrijzing zal het aantal dementen in de komende jaren zeker toenemen. Maar de onderzoekers hebben sterke aanwijzingen dat die toename minder explosief zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Onderzocht wordt of het minder voorkomen van dementie verband houdt met veranderd medicijngebruik. CAO-onderhandelaar Erik van der Burg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat gemeenteambtenaren volgend jaar 1% salaris moeten inleveren. Volgens hem is dat de enige manier om te voorkomen dat er 1800 banen verdwijnen. Morgen bepalen de VNG-onderhandelaars hun strategie. Vorige maand bereikte de VNG en de ambtenarenbonden na anderhalf jaar een principeakkoord over een CAO voor het lopende jaar. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken van 2%. Voor de volgende CAO wil van der Burg dus een loonsverlaging. Het weer. Vanmiddag in het westen regen, in het oosten enkele bui en mogelijk ook wat zon. Temperatuur van 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik geef daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A9 tussen Badhuizen en Alkmaar en op de A28 tussen Zolle en Hogeveen.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 Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all sing N.I.A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 Go ahead.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 Te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol en al liefst uit Londen.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 Weer heeft gevonden dan stoort ze me hart vol met alle lief Londen het ritme, het ritme. ritme. van Zie je!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 Telling you to close your eyes, and some things I can't even trust myself. It's killing me to see this way, 'cause though the truth.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 But it's not for sure.